Juri met het NOS-journaal. Alle passen voor medewerkers van rechtbanken worden vervangen. De Raad voor de Rechtspraak heeft dat besloten... nadat SBS-journalist Alberto Stegenman, dankzij een pas van een oud-medewerker... met een wapen was binnengedrongen bij de rechtbank in Utrecht. De pas was ten onrechte niet geblokkeerd. De rechtbank besloot direct al tot strengere ingangscontroles. Maar de Raad voor de Rechtspraak vindt dat niet genoeg... en gaat nu alle 12.000 passen vervangen. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen mogen Turkse vliegbases gebruiken in de strijd tegen IS. Dat zeggen bronnen binnen de Amerikaanse luchtmacht. Tot nu toe opereren de Amerikanen vanaf vliegdekschepen. Turkije zou ook toestemming hebben gegeven om 4000 Syrische rebellen te trainen in Turkije. Amerika wil al een tijd dat Turkije in actie komt tegen IS, maar tot nu toe wilde Ankara daar niets van weten.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 De donorconferentie voor de Gazastrook heeft veel meer opgebracht dan was verwacht. In totaal werd op de conferentie in Cairo bijna 4,3 miljard euro toegezegd. De Palestijnse president Abbas hoopte op zo'n 3 miljard. Het geld is bedoeld voor de wederopbouw van de Gazastrook. De grootste donatie, 800 miljoen, kwam van Qatar. De EU stelt 450 miljoen euro beschikbaar.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 van je wil en hoe ik het bedoel. Ik kan vertellen hoe ik het De vader in me rond je mond. De licht vol op je haar. Maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan de hoe in. kijkt, waar ik van je denk. Je ogen steeds opvijgen. Je kunt voelen hoe ik om je heen. Dan van jou. Waar voel ik nu leef. Maar ik kan veel beter zwijgen. je wil en ook nog wanneer Je kan me raden wat je zegt Zelfs als ik je vertel dat Ik hoop je van maar Ik kan veel beter zwijgen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 And now tonight need no water, I'm all good with double vision, ain't the guilt's pretty echo?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 I don't want to Is ze even.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 I'm all about the bass, about that bass, no trouble, hey. I'm all about the